Broeders en zusters, het thema voor de prediking vanmorgen is We, We, de herders van Israël. We zijn natuurlijk met elkaar binnen de Nieuwe Maansvieringen al met een heel schema preken bezig geweest, die een beetje losstaan van de wekelijkse prediking. Maar ja, het is nou Nieuwe Maan, dus we gaan door waar we dus de vorige Nieuwe Maan gebleven waren. En daar hebben we een heel stuk gelezen en met elkaar besproken over Ezekiel, Ezekiel is natuurlijk een hele bijzondere profeet. In de meest slechte tijden van Israël profiteert hij. Dat hele volk is het land uitgejaagd, hè, is onderweg naar uh, Babel. In drie uh, groepen zijn ze uitgetrokken en hij uh, profiteert in die periode. Het is geen makkelijke tijd. Maar toch is het goed om te lezen waarover uh, Ezekiel profiteert en wat hij zegt. Dus we gaan eigenlijk door met waar we vorige keer gebleven waren. We, de hedders van Israël. Dan kun je gelijk zeggen, oh het gaat om de herders. We zijn geen herders. Maar toch is het belangrijk om te zien wie de herders zijn. En hoe het gaat in de gemeente van God, ook in Israël. Als het volk een weg opgaat en er is niemand die het volk zegt, wat zijn we aan het doen? En niemand, er is geen profeet meer in het midden die zegt, wat zijn jullie aan het doen? En profeten waren natuurlijk vervelende mannen. Want profeten komen altijd pas ter sprake als het fout gaat met volk. En dan zijn ze al op zo'n dwaalweg weggegaan. dat de profeet uiteindelijk ze Jongens, dat kan je toch niet maken? Ga terug naar het Torah. Want over het algemeen is het het ontheiligen van het Torah. en datgene wat vader ons gezegd heeft, waardoor een profeet moet opstaan. Ik kan me nog periodes herinneren tot mensen die zeiden. er is hier ook helemaal geen profeet in de gemeente. Dus ik Nou. Als je om een profeet gaat vragen, dan moet je toch heel wat goddeloosheid bedrijven. Wil er een echte profeet opstaan en de vervloekingen gaan uitspreken... die God in zijn Torah heeft gegeven over de overtreders? Het is een vreugde als we onderwijzers hebben in ons midden... die ons kunnen onderwijzen om de weg te gaan zoals Vader het ons gegeven heeft. Dan heb je nooit een profeet nodig die uiteindelijk vervloekingen over je heen moet uitspreken. Nogthans, hier hebben we een, een wee over de hedders van Israël... En daar gaan we een paar dingen over lezen. in navolging van de vorige maand. En we gaan beginnen in Ezekiel 34, de eerste twee versen. Broeder en zuster. Het woord van Yahweh kwam tot mij. Het woord van Yahweh kwam tot mij, zegt de profeet Ezekiel. En wat zegt Abba Yahweh? Profeteer tegen de hedders van Israël. Profiteer en zeg tot hen, tot wie? Tot die hedders, zo zegt Adonai, ja Wee de hedders van Israël die zichzelf wijden. Hoe denkt u nou tot een hedder in Israël zichzelf wijdt? Hoe kan nou een hedder zichzelf wijden? Wat brengt de gemeente op? De tienden, eten, drinken, alles wat de profeten nodig hebben, de priesters. Ze wijden zichzelf. Ze nemen, ze nemen en ze nemen. En ze leiden een heerlijk leven. En onder elkaar discussiëren ze. Noem maar bijvoorbeeld fariseeën, schriftgeleerden. Want ja, het is niet echt duiden. Maar er zijn allemaal mannen die hadden eigenlijk de woorden gods. Die hadden het volk moeten onderwijzen. Maar ze discussiëren onder elkaar in hun kennis en in hun kennis die ze hebben. Eigenlijk vervallen ze in een soort hypocrisie, waar ze alleen maar de top hebben bereikt in het geestelijke denken... en met elkaar communiceren, want met dat gewone volk... Ach ja, wat moet je met het gewone volk? Terwijl ze eigenlijk bestemd waren om het gewone volk van God, want dat is Gods volk, te onderwijzen in de Torah. En uiteindelijk door een voorbeeldig gedrag te laten zien. Maar lieve mensen, er is een probleem... De profeet moet namens vader Yahweh zeggen. Mensenkind profiteer nou tegen de hedders van Israël. Profiteer en zeg tegen die hedders. Hè, aanwijzen, die hedders. Zo zegt Adonai. Wee de hedders die zichzelf wijden. Wee wij de hedders die zichzelf wijden. Uitroepteken. Stemverheffing zit er in de profeet. En hij vraagt er gelijk achteraan. Moeten de herders niet de schapen weiden? Alleen al het feit dat er een, een vraagteken staat. Het is in de heftigste tijd van Israël. Hè? Dat hele volk is er uitgebonzoerd. De vijanden zijn over Israël gekomen. Al die steden zijn platgebrand. Het is verschrikkelijk om het heilige land ten gronde te zien gaan. Maar het is vanwege goddeloos gedrag van het volk. Want vader heeft gezegd. Wanneer je in mijn wegen wandelt, ik zal je zegenen. In je kinderen, in je schuren. Moet je Deuteronomiem 28 lezen. Een vreugde om dat te lezen. Een vreugde om in die weg te wandelen. Want is in de wegen van vader Abba Yahweh leeft. Is er alleen maar liefde voor je naaste, Zoveel liefde als je voor jezelf hebt. Het is een vreugde om in Torah te leven. Want Torah is de onderwijzing van Yahweh aan zijn schepping. Hij zegt zo heb ik je gemaakt en dan moet je zo leven. Het is net als een beschrijving bij je nieuwe auto. Daar moet je benzine in gooien of dieselolie. Als dat in het boekje staat, doet er dan geen petroleum in of uh, water. Het gebeurt niet. Dus leven naar Torah, dan ben je de meest wijze mens die er is. Dat is een vreugde. Moeten de herders niet de schapen weiden? Wat zou dat weiden betekenen? Hoe komen we weer aan grazige weiden tot de schaapjes kunnen happen? stukje stukjes gras, en noem maar op, weet je wel. Heerlijk, ze gedijen goed, er krijgen de schaapjes erbij. Alles gaat heerlijk als die maar die weg volgt om die schapen groot te brengen. Het wijden van de schapen heeft natuurlijk ook te maken met het onderwijzen van de Torah. Hoe zouden wij kunnen leven zonder dat we weten hoe vader het wenst voor zijn schepping? Hij heeft ons volkomen gemaakt, volkomen Man en vrouw heeft hij ons gemaakt. En het toppunt van het bij elkaar komen is nog het huwelijk ook. Er is geen mooiere gift van God als een huwelijk. Wat zo volkomen op elkaar gericht is tot de een alleen maar de ander dient. En als die ander de ene dient. Er is geen einde aan het dienen van elkaar. Het is een vreugde, broeder en zuster. Het is alleen een weg die we moeten leren. En voor sommigen is het moeilijk, is het een hele zware weg te gaan dan zeg je wel eens achteraf, het is vervelend dat er een scheiding moet komen. Het is het ellendigste wat er is. Maar in sommige oplossingen is het nog maar de enige die overblijft, anders vermoorden we elkaar de mensen. Maar het toppunt van wat God gegeven heeft, is het samenkomen van een man en een vrouw. Vruchtbaar worden, kinderen mogen baren, en zo weer kopietjes mogen doorbrengen van kinderen die de heren dienen met vreugde. Die kunnen dansen voor Gods aangezicht. Echt het ideaal. Als het niet heeft mogen gebeuren in uw leven, ja, wees toch vreugdevol dat je zelf de weg hebt gevonden. Het gebeurt nog wel, is een belofte van de Heer, dat hij zegt: uh, Jouw kinderen zullen mijn leerlingen zijn. Kent u de uitspraak? Dus zelfs met ongehoorzame kinderen, al ga je zelf dood, vertrouw op de Heer. Zeg, vader, u heeft gezegd, ja? Ik zal de leraar van je kinderen zijn. Jouw kinderen zullen mijn leerlingen zijn. Ook al gaan ze nu om een weg waarvan ik denk, oh, zijn dat mijn kinderen? Geen probleem. Lieve mensen, er is maar één echte herder. Abba Yahweh is de grootste herder die er is. Hij heeft ons een zoon geschonken en die herdert ons. In de naam van zijn vader. Zodat die hele kudde volkomen toebereid is om het koninkrijk God binnen te gaan. We denken wel, we gaan het Koninkrijk van God binnen op de dag dat we opstaan uit de dood. En dat is natuurlijk wel zo: want we moeten sterven. En die opstanding uit de dood is de ingang in het Koninkrijk. Maar vandaag zijn we al in het Koninkrijk van God. Want we hebben erkend dat er maar één God is. En dat wat die ene God gezegd heeft, daar willen we naar handelen met voorkomen blijdschap en vreugde, want het is de beste weg. En waar we fouten hebben gemaakt, heeft onze vader nog voorzien dat het leven van zijn eigen zoon. ...aan onze redding de grondslag ligt. Omdat hij zijn leven gaf. Op Golgotha is er voor ons leven. Hij stond op uit de dood. Dus de opstanding van Yeshua, de Messias, uit de dood... ...is voor ons de zekerheid van het leven en de opstanding uit de dood. Moeten de herders de schapen die weiden... Ja, natuurlijk. Hedders moeten schapen weiden. Ze moeten er aan grazige wijze gebracht worden... zodat ze kunnen eten en kunnen eten en kunnen eten uit de Torah. Al die schaapjes. Het zijn bijzondere schapen, hè? We eten geen gras, maar we eten uit de Torah. Wee de van Israël. Het vet van de kudde eet gij. Dus de opbrengst. Het vet. Met de wol kleed gij u. Ja, natuurlijk. Het gemeste slacht gij... Maar de schapen wijd gij niet. Dus wat de schapen opbrengen, daar eten ze van, zijn ze wilderig van. Maar ze wijden die schapen niet. Maar de schapen wijd gij niet. De zwakke schaapjes versterkt gij niet. Over wie heeft hij het ook weer? Over de herders van Israël. We hebben vele herders gekend. We hebben allemaal onze wegen gewandeld in de wereld, in de christelijke wereld, in welke wereld dan ook. We zijn uiteindelijk gekomen in de wereld waar dan de Torah geldt. Nochtans moeten we opletten waar het over gaat. We dienen het zwakke te versterken. Maar hij zegt tegen die herders: gij versterkt het zwakke niet. De zieke, die geneest gij niet. Gewonden, verbindt gij niet. Herders van Israël. Afgedwaalde haalt gij niet terug. Verlorenen zoekt gij niet. Maar, zegt hij, gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Dit zou een ram zijn. De dag dat u gedwongen zou worden hier binnen te komen, op je eerste stoel te zitten, jij hebt stoel 18, jij hebt stoel 16, gaat echt niet. Wij komen samen als een kudde om uiteindelijk gemeenschap te hebben met elkaar. Aard. En binnen die gemeenschap die we hebben, hebben we verschillende kwaliteiten die we met elkaar kunnen beoefenen. Uiteindelijk doen we al die dingen om dat ene lichaam van Yeshua, de kudde, sterk te maken, te voeden. Uiteindelijk door met elkaar Torah te studeren. Want het zijn de woorden van Abba Yahweh en de woorden van Yeshua die de gemeente zullen bouwen en versterken. We de herders van Israël, lieve mensen. De herders die daar de taak voor hadden, en dat waren de priesters in de tempel, die waren voor dat onderwijs klaargemaakt. Maar ze deden het niet. De priesters waren op het laatst net zo goddeloos als het volk. Ze zeggen wel eens, zo priester, zo volk. Klinkt niet goed, hè? Maar zo zijn mensen geneigd naar hun priesters te kijken. Valt het priestertje, valt het volk? Ja, Dina's, een dienaar mooie woord. Inderdaad, we zijn allemaal dienaars in het koninkrijk van God. Is de een van ons meerder dan de ander? Nee, de een heeft andere gaven dan de ander. En die moeten tot ontwikkeling komen om uiteindelijk de gemeenschap te zegenen. Nou lieve broeder, er staat in Ezekiel 34 vers 5, zij raken verstrooid. Omdat er geen header is. Er is niet één herder meer in Israël die zich geroepen weet door Abba Yahweh... om het volk te zegenen met de woorden van Torah. De grootste zegen die er is, is in de woorden van Torah. Helaas, de meeste christenen hebben gezegd, de wet is weg, de Torah. We hebben niks meer met de Torah te doen. Maar ze hebben nooit verstaan wat Torah is. Ze hebben het gehoord als wet. Het is geen wet. Het is een onderwijzing om het volk te onderwijzen in de wegen van Abba te wandelen. En het is een leefregel en je bent hartstikke wijs als je het doet. Iemand die het niet doet, dan denk je, oh wat een dwaas dat hij dat nog niet weet. Dan ga je hem helpen. Meestal wil hij ook niks horen. Zeg, nou, ja, dan houdt het op. Nou zegt hij, ze raken verstrooid omdat er geen herder is en worden tot voedsel voor het gedierte des velds. Zo raken ze verstrooid. Het is een beetje moeilijk om mensen als dieren te zien. Maar goed, als het onze gemeenschap, de gemeente van Yeshua, schaapjes zijn. Is dat wat er buiten rond Dat zijn de leeuwen, de beren, de tijgers. Die willen schaapjes opvreten. Een beetje simpel, hè, voor de kinderen. Maar het is wel zo. Anders zouden ze tot voedsel worden gedierte van het veld. Als je de parasje dadelijk leest over Dina. Die zo graag bij die mannen en bij die, bij die vrouwen van het heidenen wil zijn. Bij de hè? Binnen de kortste keren is er een van hun. Amen. Er was dus een kanariepietje, een mooi geel kanariepietje. Zat altijd in het kootje. Het heeft jarenlang uitgekeken om uit dat kootje te komen om met die mussen mee te spelen. Kent u het verhaal of niet? Er komt een dag, staat het kootje open. Twee keer rijden wat, wat, wat BC doet. Zo naar buiten toe. Denk ik, om met die mussen spelen. Dan moet hij eens nadenken wat die mussen doen met die pakiet. Wat zegt u? Nee, ze pikken hem helemaal kaal. En dan mag hij meedoen. Hij is veel te mooi voor de mussen. Dus als je met de mussen mee wil spelen en je met een mooi pakiet... dan moeten eerst al je mooie gele veertjes eruit, die mooie kontveertjes moeten eruit. En helemaal kaal. oké, okay, dan mag hij meespelen. Zo is het ook in de wereld. U zal moeten loslaten wat je van Abba geleerd heeft zodat je in goddeloosheid mee kan gaan in de wereld, anders heb je daar geen leven. Het wonderlijke is, als je met de wereld mee kan gaan, dan ben je echt naakt en overgeleverd aan je eigen regels, of die van de wereld. Lieve mensen, anders word je tot voedsel voor het gedierte van het veld en zo raak je verstrooid. Gaat ook met Israël, triest, heel verdrietig. Mijn schapen, zegt hij, dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de hele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Mijn schapen, zegt hij, dwalen rond op alle bergen. Weet u waar dat voor staat, de bergen en de hoge heuvels? Op de bergen en de heuvels worden dus de afgodenoffers offers gebracht. Want het offer wat je moest brengen aan jouw god, of het nou de maan, de zon of de sterren was, dat moest je bovenop de heuvel doen en dan kon dat. Dus het is een synoniem voor de afgoderien. afgodedienst, voor afgoderij. He? Mijn schapen dwalen en die gaan op die hoge heuvels gaan ze offers doen, zelfs aan de zon en de maan en de sterren. En dat is helemaal niks. Degene die ze geschapen heeft, die vergeten ze. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op hoge heuvels over de hele aarde. Mijn schapen zijn verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt en ze zoekt. Lieve mensen. Daarom. Waarom? Daarom. Waarom? Nou, daarom, gij herders, hoor het woord van Yahweh. We zouden eigenlijk moeten opstaan en naar alle herders van de traditionele kerken te moeten om ze de boodschap te vertellen. Gewoon zeggen, bekeer je van je zondagviering en de afgoderij die je al predikt, zolang als jullie prediken. En zegt het volk dat ze zich moeten bekeren van hun goddeloosheid en dat ze God gaan dienen door de Sabbat te vieren en al zijn feesten te houden. vreugde te bedrijven voor zijn aangezet. Ik denk dat ze zo van de deur afslaan. Dat gaat helemaal niet. Maar eigenlijk zouden we de drijf moeten hebben dat als we onze... Uh, ...geloofsgenoten die in Yeshua geloven, alleen misleid zijn... ...om ze gewoon te helpen weer op pad te komen. Al zou je maar een klein steentje bijdragen, lieve mensen... ...dan kan je toch nog het werk van een herder doen. Al doe het maar een heel klein beetje. Gij herders, hoort het woord van Yahweh. Wee de herders van Israël. Nou zegt de profeet, zo waar ik leef... ...over wie heeft dit? Over Abba Yahweh... Want hij spreekt namens vader. Zo waar ik leef, luidt het woord van Adonai Yahweh, omdat mijn schapen tot prooi geworden zijn. Oh ja, wanneer sprak hij ook weer? Ja, natuurlijk, Ezekiel, dat hele volk was al lang dat land uitgemieterd. De tien stammen al honderd jaar eerder. En nu de twee stammen. En daar predikt Ezekiel. Omdat mijn schapen tot een prooi zijn geworden omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn, vooral de dieren van het veld, doordat er geen header is. Echt waar, het volk gaat ten gronde, zodra ze de woorden van Torah gaan missen en ze gaan op eigen genoegens af. Onbegrijpelijk dat we zoveel zondagvierende christenen hebben. En ze zijn totaal de weg kwijt. En je kan het niet aan ze vertellen, want dan ben jij ineens de man die wettisch is... Ze zien je niet meer vervol aan. Maar het is onmogelijk als je de waarheid kent om nog ooit van je leven zondag te vieren. Of het moet de vijftigste dag van Pinkster zijn. Ja toch, dat is de enige zondag die we kennen. En dan kennen we nog niet de zondag, maar het is de vijftigste dag. Pinkster. Pentakoste. Tussen haakjes. Want mijn hedders vragen niet naar mijn schapen. De hedders die wijden zichzelf. Naar mijn schapen wijden ze niet. Die herders die ze hebben, die misleiden de schapen en die krijgen verkeerd voer. Ze krijgen de leerstellingen van de Dordt, de Dordtse leerstellingen krijgen ze te slikken. Ze krijgen de triniteitsleer te slikken. Ze krijgen zoveel wonderlijke dingen te slikken, ze zeggen nou is het toch mogelijk. En er is niemand die het controleert en niemand die het bekijkt en de hele de gemeenschap zegt ja. Daarom, gij hedders, hoort het woord van Yahweh. Maar die hedders willen het woord van Yahweh niet horen. Ezekiel 34, vers 10. Moet eens luisteren. Zo zegt Yahweh, ik zal die leiders. Wat staat erachter? Uitroepteken. Dit is niet lief gesproken. Die profeet is helemaal volledig vol van de geest van God. En die profeet zegt het ook zo. Hij is boos. Hij zegt, ik zal die leiders, ik eis mijn schapen van hen terug. Zo spreekt God door de profeet. Ik eis mijn schapen terug. Ik eis mijn schapen van hen terug. En ik zal een eind maken aan dat schapen van hen. Ik zal een eind maken aan dat schapen van hen. De herders zullen niet langer zichzelf wijden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. Ik prijs God nog elke dag dat ik eruit getrokken ben. Voor de een is dat een jaar geleden, voor de andere twintig jaar geleden, voor ons is het vijfendertig jaar geleden. De dag toen we hoorden over de heilige Sabbat van God... Ik kon geen dagrust meer hebben. In één nacht ging de beslissing, en de eerste volgende Sabbat, zat ik in de Sabbatsamenkomst. Het is een vreugde om dat te doen. Je moet erkennen wie de God is. En als God zegt, ik heb een dag apart gezet, dat is mijn heilige dag. En degene die dat heiligt, die heilig ik ook. Die zet ik ook apart van die anderen, die de zondag heiligen. Dus door de Sabbat te gaan vieren, zegt God, zo heilig ik jou. Omdat jij mijn Sabbat gaat houden. Hij gaat je apart zetten van alle andere volkeren. Zoals mijn vrouw apart gezet is voor mij, broeder en zuster, zo zet God u apart als je zijn Sabbat gaat houden en zijn feesten. Dat is een vreugde. Het is heerlijk om je hoofd op te heffen, vader, wat een vreugde dat ik u heb leren kennen. Gewoon Torah lezen en gaan doen. De herders zullen niet langer zichzelf wijden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ik heb me wel eens afgevraagd: waarom heeft God ons er nou wel uitgehaald? En mijn broer niet? En ik heb er geen antwoord voor. Ik kan er met mijn broer over praten, heel moeilijk, want die doet hij het niet. Maar het is onmogelijk. We komen uit één gezin, dezelfde vader en moeder. Zo'n knul. Ik heb een schitterende broer. Vol ijver voor de Heer. Dus geen kwaad woord over mijn broer. Schak. Maar hij is niet te bereiken met dat wat we met elkaar geleerd hebben in de afgelopen 35 jaar. Zo zegt Adonai, Yahweh, zie si, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. Hé, hey, dat is mooi. En naar een omzien. Wie zijn ook weer de schapen van God? Tegen wie spreekt hij ook weer? Israël. Amen. Hij spreekt tot de schapen van Israël. Er is maar één Israël. Er is maar één Israël. Er is geen tweede Israël. Wij zijn door het geloof in Yeshua verbonden. Aan de verbonden die God gemaakt heeft met Abraham, Isaac en Israël. Daardoor zijn we met elkaar mede-erfgenamen geworden. We zijn niet de erfgenamen, maar de mede-erfgenamen... met de belofte gods aan Israël en de vader gedaan. Zo zegt Adonai ja, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. Ik zal naar hen omzien. Hoe? Vader zegt, zoals een herder naar zijn kudde omziet. Vader ziet naar zijn kudde om. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is... zo zal ik... Zegt abba Yahweh, naar mijn schapen omzien en wie gaat ze redden? Wie is de redder? Ja, ik vind het fijn dat u dat zegt, want het is abba Yahweh die de redder is. En het is een zoon Yeshua die de redding mag uitvoeren. En er zijn er nog vele die gered moeten worden en er bent u werktuigen in het hand van God om de bevrijdende boodschap te brengen aan de ander. Want we zijn met elkaar wel het lichaam van Yeshua. Zo zal ik zeg Abba Yahweh naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Dus of ze nou verstrooid zitten onder hervormde, gereformeerde, katholieke, pinksteren, charismatische en noem maar op en zelfs nog in de wereld zwerven en misschien helemaal niet meer naar God geloven, toch is er een werk wat Vader doet. Ik ben zo benieuwd naar het einde van de tijden. Wie uiteindelijk door Vader blijken gered te zijn. Ik denk dat dat groter is dat wij ons kunnen beseffen. Ik denk dat vader een plan heeft... ...wat zo onvoorstelbaar groot is... ...waar wij onze kopjes te klein voor zijn. Maar we mogen wel deelnemen om het uit te dragen. We mogen elke sabbat samen zijn om elkaar te versterken... ...zodat we weten en dat anderen kunnen zien... ...dat het belangrijk is naar het te leven. Want ook onze broeders christenen moeten het gaan zien... ...ook al veroordelen ze u en mij. Dat is wel jammer... Maar dat hebben ze Yeshua ook gedaan. Gelukkig spijkeren ze ons niet vast op een hout. Hij zegt in Exegiel 34 vers 13. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken. Dat is gebeurd. Niet alleen het Joodse volk. Dat is ook gebeurd. Maar ook u wordt uit de volken uitgetrokken. U bent op een dag gekomen dat je zegt. Ik verlaat het land van mijn vader en moeder. En ik ga naar een nieuw land. Dit is Israël. We zitten vandaag al in Israël in geloof. Als we morgen sterven, zullen we overmorgen opstaan, want in de dood is geen tijd. Vandaag sterven, op hetzelfde moment sta je op in heerlijkheid. Een wonderlijke ervaring. Als je niet weet hoe de dood werkt, dan hangen boekjes aan de muur, je kunt het lezen. Het is niet zeggen dat je graag dood wil, maar je weet wel dat er een, een doorgang is, dat we dadelijk zullen opstaan in heerlijkheid. We zullen er volkomen gelijk zijn. Hij gaat ons bijeenvergaderen, hij gaat u naar hun eigen land brengen. Ik zal ze wijden op de bergen van Israël, want dat is hun eigen land. Bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. Ik denk dat Israël nog niet groot genoeg is. Maar dadelijk komt groot Israël, dat gaat helemaal tot ver in saudi arabië tot aan de, de Eufraat links en tot aan de Nijl rechts. Dat wordt een gigantisch land. Ik denk dat heel die vlakke zandwoestijn, dat wordt dadelijk allemaal bloeiend, wist u dat? God gaat gewoon de wolken die kant op sturen tot er ook regen gaat komen. Maar ik denk dat het zo gaat gebeuren. Hij zal iets gaan, te, eh, gaan maken. Hij is in staat om de hele aarde van water te voorzien. En dan is heel de aarde een heerlijkheid gods. Hij zegt aan de beekbeddingen, aan de bewoonde streken van het land. Hij zegt, daar ga ik ze brengen. In een goede weide zal ik ze weiden. Op de hoge bergen van Israël. Zal hun weideplaatsen zijn. Daar zullen ze zich legeren. Op een goede weideplaats. Moet je eens kijken hoe vaak de goed staat. Heerlijk. Ze zullen daar vette weiden grazen. Op de bergen van Israël. Eigenlijk is dit al een bergje waar we zitten. Durf je de arm op te zetten? Wij zitten met elkaar al op een bergje hier. We kijken wel uit naar de grote berg. Maar we zitten hier al op een berg. Echt waar. En ons bergje gaat toch ook groeien, echt waar. Het is goed om te weten dat je op een berg zit. Want dan kun je ook naar beneden kijken waar je vandaan gekomen bent. En dan kun je anderen roepen, kom naar boven, kom naar boven. Het wonderlijke is dat de mensen dus op de hoogtes van de bergen hun offer anders deden. Als wij nou ook al een berg zijn, onze lofoffers worden ook vanaf de berg tot aanzien van God gebracht. Als we samen zingen, dan verheffen we onze stemmen. Zingen is eigenlijk bidden met stemverheffing. Ikzelf, zegt hij, komt hij weer, ikzelf, we hebben het over Abba, zal mijn schapen wijden. Ikzelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van Adonai, Yahweh. Wie van u moet er nog tot rust komen? Eigenlijk zijn we al de rust ingegaan. We zijn zonen en dochters van vader geworden. Ik heb nooit getwijfeld aan mijn zoonschap van mijn vader. Ook al heb ik veel om het donder gehad, hij bleef mijn vader. Er was dus een jongetje in de straat, die werd zo genadeloos door zijn moeder geslagen, omdat hij iets fout gedaan had. En terwijl hij geslagen werd, zegt hij, oh, dat is mijn moeder, dat is mijn moeder. En hij kreeg klappen voor zijn kop. Ondanks de tikken die hij kreeg, mijn moeder, zegt hij, "Dit dat is mijn moeder. Er gebeurt iets, zelfs als je ouders je vermanen en tot je op billenkoe krijgt, dan kan een kind nog roepen, dat is mijn mama of mijn papa. En die houding die moeten we hebben tegen onze vader. Als het ons dus niet altijd goed naar het vlees gaat... zegt dan vader, het zal wel goed zijn dat het nou even wat verkeerd gaat. Ik leer daarmee op u vertrouwen. Dadelijk komt de rijke vloed weer naar beneden stromen. Want vader die zegt, de verlorenen zal ik zoeken. Het kan dus zijn dat je in het koninkrijk van God leeft... en je toch als een verlorenen gevoelt. Dat je je echt als een verlorenen gevoelt. Of dat je in de gemeente zit, dat je denkt... zou ik nou de enige hier zijn die dit voelt... Nou, echt niet waar. We hebben allemaal een ziel. We voelen allemaal ellendig veel dingen om ons heen, ook uit je eigen leven. Nochtans, we moeten elkaar versterken en elkaar dienen. Het verloren zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terughalen. De gewonden zal ik verbinden. De zieken versterken. De vette en de krachtige zal ik verdelgen. Wie waren dat, die vetten en die krachtigen? Dat waren die, uh, die hedders die maar aten van de kudde, zich sterk vetmesten en de kudde nog harder verdrukten. Weet je wel? Ze dus zijn er velen. Ik zal ze wijden zoals het behoort. Een vreugde, we kijken ernaar uit. Wonderlijk is dat, hè? We hebben maar één stukje uit, uh, uit Ezekiel te lezen. Gij, zegt Abba Yahweh tegen Israël... Mijn schapen, zo zegt Yahweh, zie ik, Yahweh zal rechtspreken tussen het ene schapen en het andere. Onder elkaar. Tussen de rammen en de bokken. Hé, hey, rammen en bokken, wat zit daar voor verschil ook weer tussen? Hij gaat verschil maken tussen de rammen en de bokken. Wat zijn ook weer rammen? Het een hoort bij de schapen en het andere bij de geiten, geloof ik. Hè? Zit het zo? geloof het wel. Hè? Dus hij maakt dan wel onderscheid wat er gebeurt tussen de schapen en de geiten, tussen de rammen en de bokken, want hij zegt: Ik zal recht spreken. En bokken die zitten altijd in elkaar aan te knokken. Hè? Bokken, knokken. Lieve mensen is niet de bedoeling. Laat het niet zo ver komen dat vader recht moet spreken. Maar hij doet het uiteindelijk wel. Is het u niet genoeg dat gij de beste weide afwijt? Waar zijn we nou toch mee bezig? Dat volk wordt uitgeleid naar Babel en deze prediking vindt nog plaats midden in die periode hè, door Ezekiel. Is het niet genoeg dat gij de beste weide afweidt, de rest van de weide met je hoeven vertreedt. Het gaat niet om de wijtjes met gras waarvan de schaapjes eten, het gaat erom hoe ze dat volk van de Heer vertrappen. Zij die het eten aan Torah hadden moeten geven, die zijn zelf hoog verheven geworden en die keken minnetjes terug. ...op dat gewone volkje, lieve mensen. Het is omdat de leiders het af hebben laten weten tot het volk vergaan is. Ze hadden het volk moeten onderwijzen. Het volk is vergaan met hun leiders... ...en uiteindelijk heeft vader gezegd, ik ruim het helemaal op naar Babel... ...en de rechtvaardigen die moeten mee. Maar die rechtvaardigen vergeten niet, dat hebben we in de vorige keren gezien. Hij vergeet de rechtvaardigen niet. Ze gaan wel mee naar Babel... Zullen daar een godvrezend leven leiden? Want hij heeft gezegd in Babel, je gaat weer huizen bouwen, je gaat weer uh, akkertjes bebouwen. Je moet alles doen in Babel, na 70 jaar kom je terug. Dat woord van vader hielden ze vast. De rest van de weide vertreden ze met hun hoeven. Gij hebt de helderste water wat gij drinkt en wat overblijft, heb je met je voeten vertroebeld. Lieve mensen, lezen uit Torah is drinken van levend water. In Torah onze Messias ontdekken. Wat een levend water. Wat een vreugde om dat te drinken in overvloed. Maar ze hebben het vertreden met hun gore poten. Echt waar. Ze hebben er een Jezus Christus van gemaakt. En ze snappen niet wat een afgoderij dat ze plegen. Door de Messias Jezus Christus te noemen. Ik begrijp het wel, het is natuurlijk Yeshua de Messias, maar we zijn misleid geworden. De Jezus Christus van de christenen is niet meer de Yeshua HaMessiach van Israël. De Jood pruimt hem van geen kanten. Als we denken tot we bij het volk van God terecht kunnen komen, zeggen je, ja, maar ik ben ook een gelovige in... Uh... En dan ga je vertellen dat er drie goden zijn, of drie personen in de godheid. Een Jood die, die holt gelijk weg, je gaat het in de auto vertellen. Hoe komt die hand maar weg? Weg ermee, want hij heeft geleerd, er is maar één God... En dat is Yahweh, de drie-eenheidsleer die door Rome erin gepompt is geworden. Lieve mensen, het is een ramp, maar de christenheid zit eraan vast. De Bijbel kent maar één uitspraak. Er werd een Yeshua gevraagd door de schriftgeleerden. Wat is het grootste gebod? Wat was het ook alweer? Hoor Israël. Yahweh is onze God, Yahweh is één. En één en God is nooit twee. Het is zelfs geen samengestelde eenheid. En gat is één. Daarna komt twee, drie, vier, vijf. En gat is één. Laat je nooit misleiden door te zeggen: het is meer dan één. Het komt uit het woordje A en dat is samenbrengen. Maar het woordje echt gat wat eruit komt is één. En nooit twee. Jaweh is één. Hij is de enige en buiten hem is er geen ander God. Amen, dankjewel. Ze mogen mij best Yeshua God noemen, maar hij is niet Yahweh. En de christenheid verpakt het samen als één wezen. Het is het grootste bedrog wat er is. Een jood kan niet eens met je eten. Je bent voor de jood een heiden. Of die nou Yeshua kent of dat hij niet kent. Ik hoop dat we het beseffen. Het is een vreugde dat we met elkaar in die jaren zoveel dingen hebben geleerd. Gewoon uit Torah lezen en je eigen... Uh, goed toetsen moeten mijn schapen dan afwijden wat uw hoeven hebben vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld lieve mensen nou daarom zo zegt Adonai Yahweh. weet u wat Adonai betekent? het betekent gewoon heren het is gewoon heer Adonai ietsje erachter mijn Heer. Dus er staat gewoon mijn Heer Yahweh. En er is maar één Heer, één God. En dat is Yahweh. Yeshua is ook onze Heer. Maar hij is de Zoon van God. Hij is niet dezelfde als zijn vader. Daarom zo zegt onze Heer Yahweh tegen hen. Zie, ik ga zelf rechtspreken tussen de vetten en die schapen. Ik zelf ga rechtspreken. Omdat gij al wat zwak is. ...met flank en schouder wegdringt... ...het gaat over de herders van Israël, hè? De herders die de schaapjes opzij zetten, hè? Wegdringt en met de horen stoot... ...totdat gij ze naar buiten gedreven hebt... ...zal ik mijn schapen verlossen van jullie herders. Daarom moeten we ze ook uit die kuddes halen... ...die nog steeds in de dwaasheid van Rome functioneren... Ze snappen niet dat God maar één dag geheiligd heeft als een teken tussen hem en zijn volk. Ook al zijn er velen daaronder die liefde hebben voor Israël, echt waar, van velen hebben een hart voor Israël, maar die God van Israël volgen zoals hij het eist, ze, ja, dat is wat anders, nee, ja, hè? Zal ik mijn schapen verlossen, opdat ze niet langer tot een prooi zijn? Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en tussen het andere schaap. Heerlijk om dat te weten, vader gaat dat doen. Maar wee, o oh wee, de herders van Israël. Ik denk, ik maak een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Het is schitterend als Yeshua keer gaat tegen die schriftgeleerden. Maar eigenlijk waren die schriftgeleerden zulke mannen. Ze kenden de Torah uit hun hoofd. Ze hadden de geschriften bijgemaakt om de Torah uit te leggen en momenteel hebben we de hoe heet het ook weer de Talmud en we hebben de Misna en ze zijn zo vroom geworden met Talmud en Misna dat ze geen Torah meer nodig hebben. Dus als je je nou maar houdt aan Talmud en Misna en alles wat er omheen zit, dan heb je een goed leven. Dan ben je ook uiterlijk herkenbaar, misschien aan je hoed of witte sokken en al dat soort dingen meer. Maar echt lieve mensen, het belangrijkste waar het om gaat, is het uitleven van Torah. Wee uw schriftgeleerden, die waren er in de tijd van Yeshua ook, mannen met hoge hoeden. Farisees. Weet u wat een huichelaar is? Geef eens een ander woord voor huichelaar. Bedrieger. Amen, toneelspeler, dat vind ik het mooiste woord wat er is. Je kan vroom lopen, maar je moet eens dus weten wat er in hun hart zit. Elk mens heeft dezelfde soort problemen. Ook ikzelf moest de waarheid leren kennen. Maar we hoeven nooit te denken, hij is zo slecht en hij heeft dat gedaan. Echt niet waar. We hoeven niet de dingen te gaan vertellen die we gedaan hebben. We moeten onze eigen broek ophouden en gaan wandelen zoals vader het wil. Daarin zullen we zien of je een gelovige bent. En vindt u het moeilijk na het Toraal leven? Echt niet waar. Het is de Omschrijving van hoe je je auto, hoe je je lichaam moet bedienen, hoe je moet wandelen. En als je dat doet zoals het spoorboekje dat zegt, het boekje van de auto, dan schakelt hij soepel, rijdt hij lekker en dan werkt alles optimaal. En zo moeten we ook met elkaar omgaan. Lief hebben van elkaar en God lief hebben bovenal. Maar wee jij schriftgeleerden en jij farizeeën, jij huichelaar, want je sluit het Koninkrijk de hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan van die mensen, die laten jullie niet eens toe. Dus het is een volkje, wat door een enorme studie tegen dat andere volk zegt, ik wil het woord niet noemen, maar het, het gewone volkje. Wonderlijk is dat toch? Alleen die hoge kasten, die dan de wet kent en alle geschriften. Wee uw schriftgeleerden, die hadden dus het volk moeten onderwijzen in de wegen van Yahweh. ...fariseeërs, jullie huigglaas... ...je loopt met mooie kleden, hoge hoeden... ...en het volk denkt, oh, oh, oh, daar gaat er weer heen... Oh, nee, oh. ...en zij laten zich groeten... ...vinden ze prachtig, op de markten, op de pleinen... ...allemaal buigen voor meneer de farisee. ...hoewel die fariseeërs een grote schat aan kennis hadden... ...je moet nooit afgeven op die personen... ...maar ze hebben een hoop dingen nagelaten... ...gij sluit het koninkrijk der hemelen... ...zegt hij tegen die schriftgeleerden die fariseeërs... ...je sluit ze toe voor de mensen... Maar met hun gedrag, waarin ze alles weten, zegt Yeshua, je gaat er niet in. Jullie gaan er niet in. Gij gaat er niet binnen. En degene die tracht er binnen te gaan, dat zijn u en ik, want we zoeken de weg van Abba, die verhindert gij, die laat gij niet toe. Wee u, schriftgeleerde, fariseeërs, gij huigelaars, zegt hij nog een keer. Die Yeshua, dat is een mannetje hoor. Kunt u daar voorstellen dat Yeshua binnenkomt, of dat Paulus binnenkomt? Ze maken soms gehakt van ons, denk ik, als die mensen zien hoe wij bezig zijn bezig zijn geweest. Ik denk jongen, jongen, jongens, maar goed, dat Paulus niet uit zijn graf komt, want hij zou schrikken als hij de kerk in binnenkwam. Dan zou u zeggen: hoe haal je het in je hoofd? Ween jullie schriftgeleerden en farizeeën en huigelaars. Dominee, zet ze er maar tussen. Voorgangers. Want gij trekt zee en land rond om een bekeerling te maken. En wanneer hij dat wordt, maakt gij hem een kind der hel. Twee keer zo erg als gij het zelf zijt. Als je al denkt, lieve mensen, met alle respect. Dat door jood te worden, je een betere toekomst tegemoet gaat. We hebben er vele gezien in het leven. Ik kan zo de namen noemen. Dat is het ergste wat je doen kan. Wist u dat? Als de mensen jood willen worden, moeten ze Yeshua langs de kant zetten en dan moeten ze dus weer helemaal op eigen kracht gaan leven. We hebben Yeshua leren kennen als de enige waarachtige die door onze Abba Yahweh gezonden is, de prijs betaald heeft, zijn leven heeft gegeven, omdat in ieder die op hem ziet het leven zal ontvangen. Hij is voor ons de dood ingegaan, opgestaan tot nieuw leven en daarom moeten we vertrouwen hebben. Als we op hem vertrouwen, dan weten we dat als die komt, hij ons uit het graf zal opwekken. Zelfs degene die Yeshua nooit hebben gezien, al honderd jaar voor hem geleefd hebben en duizend jaar, zelfs Adam heeft nooit Yeshua gezien. Hij zag wel uit naar het zaad wat komen zou, wat Satan's kop zou vermorzelen. En op grond van dat geloof in dat zaad wat komen zou, werd Adam gerechtvaardigd. Al Gods kinderen door de tijd heen hebben uitgezien naar Messia. En Messia is Yeshua. Yeshua Messia. En wij mogen terugkijken op diezelfde. We zullen dadelijk opstaan samen met Abraham, Isaac, Jacob. Met, Abra met Adam. Mannen met baarden. Ik natuurlijk niet. Maar dan zullen ze zeggen, jij komt uit een latere tijd. Maar ik denk wel dat het mooi is als we ze zullen zien. Dan zeggen we, bent u nou Abraham? En dan wil je voor hem buigen. En weet je wat hij dan zegt? Hé, hey, buig niet, zegt hij. Ik ben ook een mens. Ooit wilde er iemand voor Petrus op de grond. Weet u nog? Ja, toch? staat op. Ik ben ook een mens. Lieve mensen, schriftgeleerde fariseeërs, in hun gedrag zoals ze waren, waren het huigelaars. Want ook fariseeërs en schriftgeleerden zijn mannen zoals wij mannen zijn. Ze hebben ook een strijd te strijden met hun zonden om te overwinnen. We strijden dezelfde strijd. Het ging lang door om één bekeerling te maken, maar hadden ze een bekeerling en die pompten ze in die geschriften die ze hadden, dan werden die bekeerlingen nog erger als zij. Ze zagen niet meer achterom naar de scharen die ze moesten onderwijzen. We gaan het laatste stukje doen. Matthäus 9, vers 35. Luister goed. Yeshua ging alle steden en dorpen langs. Hij leerde in hun synagoge. Synagoge, dat is een leerhuis. Dus zoals we vandaag bij elkaar zitten, zit je gewoon in de synagoge, in het leerhuis. De een leest een tekst, de ander een parasha, de ander spreekt een, een prediking. Zo zit je in het leer. We zitten dus vandaag gewoon in de Messiaanse synagoge. Hij leerde in een synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Hij genast alle zieken en alle kwaal. Hoe vindt u dit regeltje? Het evangelie van het koninkrijk. Welk evangelie heeft u nou geleerd tien jaar geleden? Zeg het eens. Dat was het evangelie van? Ja, van Jezus. Jongen, evangelie, je moest geloven dat Jezus de Christus was. Ja, ik geloof dat Jezus de Christus is. En ze zeggen Hallelujah, halleluja, halleluja. En dan ben je gedoopt. Dan ben je ineens uh, deel van het verbond. Maar eigenlijk is het onzin. Wat heb het? Om te geloven dat Jezus de Christus is en je snapt niet op grond waarvan die Messias is. Want dat hebben ze ons nooit verteld. We waren natuurlijk wel goede christenen, met alle eer en respect voor onze voorgeslachten. Maar het was toch wel erg kort door de bocht. We moesten gaan snappen wie de Messias is vanuit het verbond wat God gemaakt had met zijn volk. Hier praat hij over het evangelie van het Koninkrijk. Wij hebben geleerd het evangelie van Jezus Christus. Nee, het gaat om het evangelie van het Koninkrijk Gods. Dat betekent dat God regeert op aarde. Amen. Dat is het Koninkrijk van God. Dus als God regeert in zijn Koninkrijk, word je een Torah getrouwe gelovigen. Want je zegt, dat is de weg die God ons geeft. En binnen dat verbond van de Torah, de hart daarvan, is Messias. Die blijkt Yeshua te zijn. Want op grond van zijn dood en opstanding hebben we leven gekregen. Er is geen andere grond dat wij op zullen staan uit de dood als de opstanding van Yeshua. Heel de prediking van het evangelie valt weg als er geen opstanding uit de dood is. Want wat voor hoop heb je dan nog als er geen opstanding uit de dood is? Morgen sterven we, Nou, het alles op. Maar dat is dus niet zo. Het gaat over het evangelie van het koninkrijk. ...waarvan de grootste koning Abijah zijn zoon als koning en regeerde gestuurd heeft naar deze aarde. En op deze aarde zal hij wederkomen om zijn koninkrijk te gaan volvoeren. Yeshua zal komen en hij zal de koning der koningen zijn... En we zullen voor hem buigen en daarmee abbejaar we eren. We zullen onze rijkdom en geschenken zullen we gaan brengen dadelijk naar Jeruzalem. En het zal een vreugde zijn om dadelijk die grote weg naar boven toe te gaan. He, hoe vreugde volgaan de stammen gods op naar het huis van de Heer. En we zullen Yeshua ontmoeten. He, kijk naar uit, het lijkt me verschrikkelijk fijn. Yeshua die ging dus de steden en de dorpen langs, leerde in hun leerhuizen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Waar hij uiteindelijk... De koning van wordt. Toen Yeshua de scharen zag, werd Yeshua met ontferming over hem bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hadden. Weet u dat wij daar ook wel eens toe vervallen? Als we door onze omstandigheden gaan zien op onze zwakheid, op ons onvermogen, op ons te vroeg sterven of op ziek worden. Dan zijn we geneigd om op onszelf te kijken. En dan zeg je, oh, ik arme, ik. Maar lieve mensen, dit is ons voordeel. Dit is waar we naartoe kijken. Het zal een vreugde zijn. Als Yeshua de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen. Ze werden voortgejaagd, afgemat, schapen die geen herder hebben. Laat het ons niet overkomen. Wij hebben een herder. Wij hebben Yeshua, de Messias, om op te zien. Daarin kunnen we elkaar onderwijzen, elkaar versterken. Maar het is het belangrijkste van de boodschap die we hebben. Toen zei Yeshua tot zijn discipelen, lieve broeders, de oogst is wel groot, arbeiders zijn er helaas weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in de weinheid, He, in zijn oogst. Amen. Laat het een boodschap zijn. Al begin je maar met één ziel het evangelie van Yeshua de Messias te vertellen en hem te brengen in het Koninkrijk van God. Wat een vreugde zal het zijn als je hem te zijn de tijd ziet gedoopt worden, ziet ondergaan in de dood en op ziet staan in het nieuwe leven. Mogen de Heer u zegenen, een vreugdevolle Sabbat geven en nog een, een fijne dag verder. God zegen.